Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn luide explosies gehoord. Ook worden schoten gemeld. Een deel van het terrein is in gebruik door de NAVO, ook daar zouden ontploffingen zijn geweest. Een politiewoordvoerder zegt dat opstandelingen een aanval uitvoeren op de luchthaven. De aanval begon kort voor vijf uur lokale tijd. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. In Maagdenburg is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. De rivier in de Oost-Duitse stad bereikte vanmiddag het hoogste peil. Het water stroomde over de kademuren en een dijk in de omgeving brak... waardoor 23.000 mensen hun huis moesten verlaten. In de loop van de avond zakte het waterpeil in Maagdenburg. Ook werd opgelucht geconstateerd dat andere dijken het lijken te houden. Het zal nog wel een tijd duren voor het leven in Maagdenburg weer normaal is. De scholen blijven in elk geval tot woensdag dicht.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 Gisteren was er voor het eerst in twee jaar weer een gesprek tussen vertegenwoordigers van de twee landen. Er is 17 uur lang op werkniveau gepraat. Het overleg in de komende week is op hoger niveau, maar het is nog niet duidelijk wie er komen. Een belangrijk punt is het gezamenlijk industrieterrein Kaesong, dat in april werd stilgelegd als gevolg van de opgelopen spanningen tussen de twee landen. Ook wordt over humanitaire zaken gesproken, zoals hereniging van familieleden die door de Koreaanse oorlog van elkaar gescheiden zijn geraakt.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 Op 8 januari van dit jaar overleed oud-Karo-hoorspelregisseur... Leon Povel op 101-jarige leeftijd. Nou, Ik heb al heel wat hoorspellen van hem hier herhaald hè, in de nacht. Maar ik heb hem ook thuis geïnterviewd toen hij 100 werd. En ja, het was een buitengewoon actieve man... die bijna tot op het laatste moment helder is gebleven... en nog vol plannen zat en nieuwe aan uitdagingen aanging. Helaas maakte hij in november vorig jaar een val in de tuin... Hè, terwijl hij net de Dalias had uitgegraven... op kleur had gesorteerd, in dozen, in het schuurtje had opgestapeld. Hè, en alleen nog eigenlijk het afval naar de vuilstort moest brengen. Nou, Toen kwam er een einde aan dit alles, want hij brak een heup. En dan kreeg de volgende dag in het ziekenhuis al een nieuwe... want uh, die moesten immers nog jaren mee. Maar ja, de complicaties daarop volgden zorgde uiteindelijk voor dat hij zijn laatste berg niet meer kon beklimmen. En in de twee maanden daaraan voorafgaand... heeft zijn jongste zoon, Winfried Bovel, hem nog uitgebreid geïnterviewd. En dit keer niet alleen over zijn radiocarrière, want dat hebben we al zo vaak gehoord... maar ook over zijn e hele privéleven. En het is een onthullend interview geworden... van wat een mens in meer dan honderd jaar heeft meegemaakt... Hè, met alles wat daarin gebeurd is en wat in de wereld werd uitgevonden. Nou, Ik ga dit interview in vier delen uitzenden. En vannacht het eerste deel over zijn prille jeugd... tot aan de eerste jaren bij de KRO-radio.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 In gesprek met mijn 100-jarige vader, Leon Povel. Deel 1. Ik ben geboren in Amsterdam, achter het concertgebouw... in de Van Breestraat nummer 14. Daar heb ik dus de eerste negen jaar gewoond. Een gedeelte daarvan als kleutertje heb ik leren schaatsen... Op de sloten achter het concertgebouw, ik kan je haast niet voorstellen. Daar dichtbij begon het veld. Daarna is er een hele stad achtergebouwd. En als ik aan mijn moeder denk, dat is niet zoveel. De allervroegste herinnering is die, toen ik een baby van een jaar of twee, drie was, toen had ik een blinde darmontsteking. En ben ik door mijn moeder naar het ziekenhuis gebracht. met een rijtuig en een paard te voeren. En dat herinner ik mij. Het is trouwens gek dat je zoiets van 100 jaar geleden nog herinnert. En ik zie mezelf nog. nee, ik zie mezelf niet. maar ik lag in een ziekenhuisbedje. Een met. Uh, ja, zijkanten hoog op. Hè. Dus laten we zeggen een diepe wieg. Daar lag ik in. En uh, Zag ik dus een hand met een arm naar beneden komen, naar mij toe, om mij te aaien of te gerust te stellen en iets tegen me te zeggen? Wat weet ik niet natuurlijk. Maar dat is dus wat ik me herinner van alsof het gisteren gebeurd was. Dat is heel gek. Nou, voor de rest, ja, hebben wij moedig, hebben we betrekkelijk weinig gezien. Je had vroeger kinderjevrouwen, weet je wel. En een keukenmeid. En dan was je vader en moeder, die waren een beetje buiten beeld. Dan moet ik verschil maken tussen Nederland en Duitsland. Van Nederland weet ik verder niks wat mijn moeder betreft. Nee. We zagen er betrekkelijk weinig. Dat was in Duitsland niet zo heel veel anders. Want ze hadden gewoonte om iedere dag naar Berlijn te gaan. Nou woonden we wel in Berlijn en een voorstad... maar je had altijd nog drie kwartier nodig om in het centrum te komen. Dus dat was een eind weg. En dan ging ze boodschappen doen. en uh, Wat ze verder deed, mag Joost meten, maar ze was dan de hele middag weg. En ik had dan de opdracht om bij tijd zo'n uur of vijf... water op te zetten om de rijst te koken. <laughs> ja. En dat heb ik ook veel trouw gedaan, altijd. En dan kwam ze op tijd thuis om half zes en dan kon ze het verder afmaken. We zijn dus naar Duitsland gegaan in 1922, van 22 tot 28. Ja. 22 was ik dus 11 jaar toen ik daar naartoe ging. In Berlijn woonden we dus in de voorstad van Berlijn, in Niederschönehausen, op de Schlossallee 34. En dat is de toegangspoort tot het slot, dat daar stond. Gewoon een verblijf van blijf uit voorgaande eeuw. En Louis en Wim, dus mijn oudste broer, mijn tweede broer, die zijn in Amsterdam achtergebleven om de school af te maken. Dus ik was dan de oudste van de hele rest. Dat we zeggen de hele rest. Dat was Amélie en Dolf en Charles en Margit. Ja. Wij zaten dus de eerste drie maanden in Duitsland in een hotel. Want het huis was nog niet afgebouwd wat er speciaal gebouwd werd voor ons. En dat was dus in de tijd dat de Duitse markt niks meer waard was. Dus dat je voor een brood een half miljoen moest neertellen. En dat was dan de volgende dag twee miljoen. Een heel idiote ideeën zijn dat. Uh, dat je elkaar eigenlijk niet zoveel zag. Want het, is, het was wel gezellig, dat weet ik wel. Dat je af en toe bij elkaar zat in de salon. Maar voor de rest was je een beetje op jezelf aangewezen. En, uh, echt niet zoals wij er nog tegenwoordig dat doen. Dat je elkaar de hele dag ziet en boodschappen doet. en weet ik veel voor elkaar. Nee. Je was een beetje een eeneling. Ik zie mijn vader nog wel eens een keer aan tafel vlees snijden. Een groot stuk vlees voor de hele familie, hier een plakje. Dat is het enige wat ik dan, want vader zag ik ook bijna nooit. En die is ook veel op reis geweest, wie was koopman. En die zat dan in Indonesië en dan zat hij in Canada. Dus die hebben we ook niet zo veel gezien. Ik weet wel, wacht <laughs> even. Uit de, uit de Duitse tijd nog het begin, dan gingen we met vader wandelen... We waren met vier kinderen, op, ergens op een landweg. En dat je dan iemand tegenkomt. En die vraagt dan, ach, herleren, wie speet is dus? Dus zo gauw als je vier kinderen bij elkaar hebt, dan heb je een, een klas. Dat is geen gezin meer. Dat, dat is het idiote. En dat je dat bijblijft. Herleren, wie speet is het? <lacht> Gek, ja. Dat is leuk. Dat vind ik een leuke ding om te onthouden, ja. Dan zie ik hem nog wandelen, ja. Dus we hebben wel met hem gewandeld, kennelijk. ja, ook. Maar had u meer over hem willen weten? Over zijn verleden, over zijn jeugd? Nou, ik, uh, omdat, uh, omdat je hem eigenlijk niet kende... had je ook geen behoefte van wat doet hij in godsnaam? Die komt gezellig wezen en is dan weer weg. Zou u het nu willen weten? Nou, nee. Het interesseert me dan heel weinig... hoe hij zijn vrije tijd of zijn werktijd heeft ingedeeld, Nee. Want daar waren geen raakpunten, laat ik het zo zeggen. Je vond het fijn als hij er was en je snapte dat hij weer twee weken weg was, of drie weken. Ja. Had, had u vriendjes, schoolvriendjes? Nee, dat wil zeggen, je ging met ze onder, natuurlijk. Het duurde een half jaar, je sprak in Duits eigenlijk. Dat is heel gek, dat leerde je op straat, de eerste drie maanden. En dan had je op de volkschool, en dan moest je leren schrijven. Als elfjarige moest je die Duitse letters leren schrijven... die hanenpoten, weet je wel. Dan vroegen ze, dus was toen een veerderhalter. Ik zei, wat is dat? Dan <laughs> toen moesten ze een houden. Een penthouder heet dat toch, hè? Ja, geloof ik wel. Een penthouder aangewezen. Heb je zo'n ding om te schrijven? Ja, dat had ik, ja. Nou, ga dan met die poten maar schrijven. Al die schuine lijntjes naast elkaar. Mooi recht naast elkaar, weet je wel. <laughs> Goed, dus tot je dat dan kende en dan de letters kon lezen. En dan kon je dus ook vrij spoedig kon je dus ook al de lessen volgen. Maar je zat dus in een klas van ze dingen die je nog niet gehad had op Nederland. Maar je had een heleboel dingen hier al gehad die ik daar nou nog moest krijgen. Dus ik werd achteruit gezet naar een klas terug. Dus dan een jaar later was je pas weer op hetzelfde punt... Uh, toen ik dus na de volkschool naar het gymnasium ging, hadden we dus ook Frans en Engels in het Duits te leren. En daar kwam dan Grieks en Latijn bij. Bon. Want waarom? Omdat ik een heilige vooronderstelling had dat ik missionaris moest worden. Ik had een dwang om mee te helpen de wereld te bekeren. En daarvoor moest je dan weer in Berlijn zijn, in de hoogscholen. In een Reform Real gymnasium. Mm -hmm. <laughs> Dat was je drie kwartier met de trein bezig. <laughs> dus eerst moest je een kwartier lopen naar het station, via Weilanden. Daar had je een tussenstation. Van de buitenkant, dus van die waar we woonden, de voorstad van Berlijn... Daarmee ging je naar een kruispunt, Broenen heette dat. Dat had vijf perrons. En daar kon je alle mogelijke verbindingen krijgen. Ook de stuur dwarsperrijn heen, dat heb ik dus ook gedaan. En dat was het iedere morgen. Hard lopen, want je kwam... mijn trein kwam tegelijkertijd binnen... als de trein die ik hebben moest op het vijfde perron. En dan moest je dus eerst een hele hoge trap op... dan de hele overlopen rennen... Andere kant naar beneden en dan ging die trein al. En daar kreeg van een reuze handigheid in dat je... Aankomend stapt stapte je op de treplank. Want dat was nog destijds dat je portieren had die je open kon trekken. En dan kon je op je dooie gemak instappen terwijl de trein reed. Ja. <laughs> dat kun je je tegenwoordig ook niet meer voorstellen. En dat ging altijd prima, iedere dag. Maar daar had je dus vanaf wonen naar Charlottenburg. was dan ook alweer een twintig minuten rijden. En dan was er nog vijf minuten de hoek om. Dan was je bij, het, bij de school. En die begon, dacht ik, om half negen. Ja, dat zal wel. Ik kan me niet herinneren dat we zo vreselijk vroeg op school moesten zijn. Want dan zou, je moet er een uur bij rekenen voor die tijd... Dan had je dus vijf uur les, zes uur, en dan weer het hele en terugrijden. En onderweg las je in de trein dan hele boeken door, bij wijze van spreken, zo dat Dus opera's en van alles heb ik gelezen. Ja, en dan kwam je dus ook alleen thuis, want dan was de rest nog niet, of zo, of zo, maar ergens anders. Dus ik heb veel alleen gedaan. En. Uh... Ja, daarom was ik een beetje inzelf geworden waarschijnlijk. Had u geen vrienden op school? Nee. Nee, er is altijd een gaping gebleven tussen de Duitse toestand en Nederland. Wij hadden het gevoel, wij werden geduld. Als de mensen die hadden geld, dus dan moesten ze het van hebben. Want mijn vader had natuurlijk, werd betaald in dollars en dergelijke. En dat is natuurlijk veel Duitsers in die tijd waanzinnige kapitalen. <lacht> Ja, heel gek. Nou, wat word je in de pauze? Een beetje rond te gaan op de koer. Om wat beweging te hebben. Trouwens, op de koer lopen, dat is ook met, met gymnastiek. Dan uh, alleen je onderbroekje aan in de winter. Vrieskou. Twee keer het rondje lopen. <lacht> en dat hartje, dat dan wel, weet je wel. Daar bent u wel sterk van geworden. Ja, zeker, ja. Dit is wel even doorbuiten. <laughs> het is wel gek, ja. U kwam dus eigenlijk in het Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Hebt u daar iets van gemerkt? Wat, wat was de sfeer in Duitsland toen? Ja, de eerste, de eerste jaren na de Wereldoorlog. Enorm gebruik aan alles. Wat hebt u zelf gemerkt van de Eerste Wereldoorlog? Of was u daar te jong voor? Daar hebben wij niks van gemerkt. Nee, wij zaten aan het strand. Mijn ouders hadden ze gewoond om ieder jaar... in de zomervakantie een maand of twee... aan het strand te bivakeren Met de kindertjes. En dan herinner je jezelf... dat je van die baie rode broeken aan had... Waaien heet dat, dat is een bepaalde ruwe badstof. En die waren altijd nat van de zee en vol met zand. En dat schuurde zo lekker afschuwelijk. <laughs> ja. Waar was dat? Dat was dus in Zandvoort. Daar hadden we gewoon een huisje gehuurd en daar waren we een maand. Dan zagen jullie elkaar dus wel heel veel. Dat zou zeggen we met z'n drie viertjes, de kindertjes... Maar de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk helemaal aan u voorbij gegaan. Nederland was neutraal, dus... Ja, dus wij hebben verder helemaal niks bijzonders meegemaakt. Totdat, ik, dat weet ik nog, dat herinner ik mij, dat mijn vader op een bepaald moment zei... De klokken luiden, het is vrede. Dat hoor ik hem nog zeggen, gek. Ja. Hij stond. <lacht> gek idee, hij stond. Luisterend. Ha, het is vrede, Hoera." Ja. En toen jullie naar Duitsland gingen, merkte je daar toen nog iets van? Dat daar een oorlog achter de rug was? Behalve de prijzen die de pan uitreden? Nou, nou dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Alleen is dus dat het ten opzichte van ons... Wij waren de rijtje en Holländer. Wij waren de, de, de zuiplappen, bij wijze van spreken. <coughs> maar ik vond de rest uh, af en toe een jaloerse blik of uh, vervelend zijn... maar. Geen dingen verder, nee. Kreeg u zakgeld? Nee. Nee, we hebben eigenlijk zelden zakgeld gehad. Niet dat ik weet, nee. Bij uitzondering kregen we wel eens een keer vijf centen voor een ijsje. Als dus je een dubbeltje kreeg, nou, goh, een ijsje van een dubbeltje. Tjuwtjes. Maar het was haast een verjaarskado. <laughs> Ja, toch grappig dat je met die kleine dingen zo blij was. Wat deden ze op school met dat oorlogsverleden? Werd daarover gepraat? Niet dat ik weet. Geschiedenisles? Vermoedelijk, maar ik weet er niets van. Van al die lessen weet ik verder helemaal niks van. Dat je blokken moest. En dat je natuurlijk wat, wat politieke namen erin gestampt kreeg. Maar voor de rest... Of wilde men het er gewoon niet meer over hebben werd het weggedrukt. Ik, ik, ik, ik weet er helemaal niks van. Over politiek hebben we daar eigenlijk nooit iets over gehoord. Men was gewoon, ja... Ze waren verpletterd en moesten doen wat, wat Europa zei, ja. En dan maar zien dat je de eindjes aan elkaar knoopte. Ik heb mezelf bezig houden met uh, het spelen met soldaatjes, met tinnen soldaatjes. En er waren ook ridderfiguren op paardjes en zo. Allemaal zo het formaat van drie centimeter hoog. En daar had je hele kolonnes van, waar je dan op je eentje dan veldslagen mee deed. <laughs> en ik zie mezelf ook in de kelder nog. Dat was op zoet hoogte dat het raam een dwarsraam bijna naar buiten keek. Naar buiten in de tuin. En voor het raam groeide gras. En daartussenin met die soldaatjes was je dus aan het spelen. En, en dat is eigenlijk wel heel grappig. Verder heb ik zo ver het mogelijk was met het slechte gereedschap wat mijn vader had. Die had wel van alles, maar het was allemaal even bot. Dus <laughs> je kon er eigenlijk niks mee doen. Alleen een hamer kun je goed gebruiken. Dus voor de rest hebben we ons daarmee bezig gehouden. En heeft dat mij later gestimuleerd. Om uh, een uitgebreide voorziening van materiaal. En een gereedschap. Dat je daar tenminste niet over zou struikelen. En dat je wat kon bereiken. En zo is dan de zelfmerkzaamheid... Vanzelf op gang gekomen, laat maar zeggen. Ja, en dan tussendoor moest je natuurlijk ook je huiswerk maken. En zeg zat je te studeren. En ik zie mezelf ook nog. <laughs> ja, we wonen op de vierde verdieping. In Nederland dan, hè? Vierde verdieping. En ik had altijd behoefte om de opera-aria's die mijn grote broer Louis om die na te zingen... ...met open raam en met volle borst om te laten horen hoe goed ik was. <lacht> dus in hoeverre of ik de mensen daarmee gepest heb, weet ik niet. Maar ik vond er wel voldoening in. <lacht> ja. en dat was op de Beethovenstraat. Nee, ik weet niet welk nummer. De Beethovenstraat was pas een heel kort stuk... Die was nog in aanbouw. Ja. Ik weet niet welk nummer precies. Maar het is ongeveer uh, het derde huis van het begin van de straat. En daarna was nog één huis en daar was het op. En moeder, ja, die had dan veel gamofoonplaten. Daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Aan de hand van die gamofoonplaten hebben we de opera-aria's geleerd. En hebben wij dus huisvoorstellingen gegeven. Eigenlijk voor de eigen familie en voor een enkeling eens een keer. Die dan werd uitgenodigd, denk ik. Ja, we hebben het ook voor een parochiehuis. Ja, natuurlijk. Zie je, wat komt er wel? Een parochiehuis, een parochieavond. En dan speelden wij een opera of een toneelstuk, ja. Met ook hele verkleedpartijen, hè? Ja, vanzelf. Want Louis naaide alle kostuums enzovoorts van dat, dat ik het naai heb overgenomen. Dat ik het zelf ook <laughs> allemaal gedaan heb. En van daaruit, uit die ervaring, kwam ik dus weer terug in Nederland. En toen was ik dus, dat was in uh, 22, 28, toen was ik 17. Toen heb ik dus op de school toneel figuren gemaakt kennelijk... Daar heb ik in de elke Rik de deugd gespeeld. <lacht> Dat een geen te zijn. En aan de hand daarvan is dan de keuze gekomen... van pastoor Perquin, die zocht naar een omroeper... aan iemand die iets aan kunst kon doen, wou doen, zou doen, wilde doen en zoiets. Ja. En omdat ik dus bij het terugkomen naar Nederland... weer een klas terug werd gezet omdat het programma niet klopte heb ik in totaal vier jaar verloren. En zat ik dus als 17-jarige bij 13 -jarige. Dus daar heb ik geen kameraadjes van overgehouden. Geen speelkameraden en niks. Dus vandaar dat je betrekkelijk eenzaam je jeugd hebt doorgebracht. Hebt u dat zo ook gevoeld, dat u eenzaam was? Nee, ik heb me best vermaakt en dat ging allemaal prima. Ik, ja, ik wist niet wat kameraadschap was. Laat ik het zo zeggen. Dus ik wist niet wat ik miste. En dus miste ik niks. En heb ik mezelf bezig gehouden met van alles en nog wat. Hoe heeft dat verder doorgewerkt in uw leven dan? Dat ik heel weinig vrienden gehad heb. Zo niet, helemaal niet. Alleen goede kennissen. Ik heb verder nooit moeite gehad om contacten te leggen. En met buren gezellig te zijn en buurtvrienden. Zoals in Hilversum, dat je dus bij elkaar geen kaarten iedere week. Dat waren dus de normale omgangsvormen. Ja. Maar niet iets om over naar huis te schrijven. En we wonen dus in de plassen rondom Amsterdam. Daar heb ik een kano gekocht... van mijn spijscentjes. En daar heb ik dus... rondgevaren... en mijn best gedaan. En ik had dat ding Spuit 11 genoemd. Ik denk daar kan je geen brok aan vallen. Dat is de nederigste titel... die je kan bedenken. En alles wat je beter doet... is alleen maar een loftuiting. <lacht> dat heeft zijn vrucht ook afgeworpen als zo, zo ja. Dan komt Spuit 11. Moet je zien wat hij doet. <lacht> maar ook weer alleen... Alleen, ja. Nou, ik ga ook nou allemaal weer in je eentje zitten. <lacht> ja. Bent u eigenlijk misdienaar geweest? Ja. Tuurlijk, dat hoort bij de voorbereiding tot eventuele priesterschap en de, en de missie. Hè? Dus ik ben van vrij vroeg af al misdienaar geweest tot en met de volwassenen. Als 17-jarige, 18-jarige acolyte was ik. Totdat ik ja, naar Hilversen moest verhuizen, toen moest ik het opgeven, ja. Dat was een overtuigde misdien. Dan moet ik in Nederland begonnen zijn, ja. En in Duitsland niet, want dan was de kerk veel te ver weg. En toen we in Amsterdam weer terug waren, kon ik dus gewoon als acolyte verder gaan. Ja. Het lag ook helemaal in de lijn van de toekomstige ontwikkeling. En hebt u op dansles gezeten? Ja zeker. Ik heb gedanst hoor. Ja, ook in Duitsland al, ja. Dat ik heel erg, ja, met plezier. Ik weet eigenlijk niet op welke leeftijd precies zijn wij. In ieder geval, het was niet de tijd dat je dacht van... ik moet nou eens opletten of ik er niet een leuke vrouw bij vind. Nee, want u wilde missionaris worden. Ja. Wat is er van die missionaris overgebleven? Nou, die missionaris die is dus om zeep geholpen eigenlijk. Omdat is. Dus, uh... Mijn vader die, die was zijn Duitse contacten kwijtgeraakt. Omdat het artikel wat hij uit Canada importeerde. Dat was het kunstschildpad. Waarmee dus uh, handspiegels en dat soort dingen werden bekleed. Dat, dat, die stof die werd door de Duitsers eindelijk gevonden. en gingen ze zelf produceren. Dus de import was weg. En de import van, van garages was ook op een of andere manier gestopt. En hij had dus niks meer te doen. had dus praktisch geen inkomen. En aangezien ik toch maar zat te worstelen van... ja, ik kom niet verder en ik zit pas in de vierde... Dan er zal toch iets verdiend moeten worden. Dus toen... Eh, Pasteur Pequin die zocht dus een, een, een omroeper. Eerst was dat van Weyenburg. Maar die hield ermee op. En dan moest dus een opvolger komen... En Pasteur Perkwien had Van Wajenburg uit het Ignatius College in Amsterdam opgepikt. Dus daar had hij zijn connecties met de directie, met de, de co en zo. Of zij niet een student hadden die daarvoor opgeleid zou kunnen worden. En toen kwamen ze dus op mij terecht, omdat ze mijn situatie kenden. En dachten, ja, dan kunnen we die jongen misschien weer helpen. En toen werd er mij dus gevraagd van, uh, of ik dat zou willen doen. Toen ik zei Wat is dat dan, radio? Ik had dan eens van radio gehoord. Want had niemand had het praktisch. En dan kreeg ik kreeg dat uitgelet. En toen zei ze: Ja, dan moet je wel eens even gaan kijken waar of ergens een radio te vinden is. Nou, die bleef dus ergens op de hoek van een straat was er iemand die had zo'n ding. Dus toen ben ik gaan luisteren om te horen: Wat is dat dan, wat doet die vent? Nou, goed, het, het leek me wel wat ik toen. Gewoon proberen. Hè? dus Toen heb ik dat aangenomen. En aangezien ik vloeien... Duits sprak, wat dus ook al makkelijk was... met al die Duitse titels. En Engels en Duits... en Frans, Grieks en Latijn en alles had Had ik een redelijk grondvlak... om van daaruit iets op te bouwen. Dus toen heeft een... een, een pater van het museum... die zich altijd voor muziek... uitsloopt. Mij tracht bij te brengen hoe muziek in elkaar zat. En wat er een symfonie nou is. En hoeveel delen die bestaat. En, en sonaten en wat dat dan is. Want er ik allemaal geen pest van. En ik moest ze aankondigen. Dat stond op de gomme voorplaten. <laughs> dus het is wel een hele uh, studietijd geweest. Die eerste tijd. Die eerste jaren. Om een, daarin allemaal helemaal deskundig te worden. En kunnen voorlichten. En zo ben ik daar dus ingerold en daar 45 jaar bij gebleven. Tot tevredenheid kennelijk, anders was ze me niet zomaar gehouden. En dat idee om missionaris te worden is onmiddellijk verdwenen? Dat, dat, die, die, die, die, die, die, dat perspectief was weg. Dat moest verdiend worden. Dus. Vond, u, vond u dat jammer? Nou, ik vond het heel attractief, alles bij elkaar. Dus ik... Maar het was wel een jongensdroom om missionaris te worden. Ja, natuurlijk. Naar Afrika. Hè? Ja, mijn moeder die had dus twee broers, drie broers, die ook priester waren. Maar omdat dus het, het vak me bezig hield, verwaterde dat vrij snel. Want ik zag toch ook wel interessante dingen in, in de omroep. En daarmee is dat dus buiten beeld geraakt... Ja, want daarna ben ik dus verhuisd naar Hilversum, daar in pensioen en pas met 29 getrouwd. Want ik had ook helemaal geen relaties, ik had geen kennissen. Ik ontving iedere dag bussen vol bezoekers die uit de studio kwamen bekijken kijken met heleboel leuke mooie vrouwen die anderen weggingen. Dus ik heb nooit kans gehad om überhaupt tegen rond te kijken. Heel gek was het. En dan kun je je dus afvragen: hoe kwam ik dan aan mijn vrouw? Want uh, mijn moeder had zeer met mij te doen, want die dacht: die jongen is nou 29, verdomme, die moet toch eindelijk eens een keer een trouw En hoe krijg ik die ergens aan een, aan een leuke vrouw? En dan had mijn moeder dus een, een pater Benedictijn, die haar raadsman was. Ja, zo is het: die woonde in Nijmegen. En die had ze het probleem voorgezet en toen had hij verder nagedacht. En die kwam op een gegeven moment met het voorstel, ik ken iemand, en het is een verpleegster. Die zit ongeveer met hetzelfde probleem, dat ze geen tijd heeft om zich te bemoeien met andere mensen enzovoort En dus ook geen kennis heeft. En die heel graag kennis zou willen maken met een aardige jongen, als dat kon. Dus we kunnen eens kijken als we die twee bij elkaar brengen. Wie weet, slaat dat aan? En jawel hoor. Dus we hebben een afspraak gemaakt. We zouden bij hem komen op een bepaalde dag. Kennis maken met elkaar. En zeggen: nou, gaan jullie maar een het wandelen en kijk maar eens wat er in is. En dat sloeg meteen heel goed aan. En bij de wederzijdse families, want zij woonden in Nijmegen en ik in Hilversum. Dus ook niet naast de deur. Ja, en ik ging daar dus iedere week naartoe. En dan maar afwachten tot ze op de motortje thuis kwam. Ja, daar is ze weer. Dan zat ze op de, in uniform op het motortje met een lange zwarte sluier. Al <lacht> gaan waaien. Als wijkverpleegster, overal. Het heeft ze lang gedaan, ja. En daar is dus inderdaad een hele lange verbindenis tot stand gekomen. En vandaar dat ik dus in Nijmegen getrouwd ben. Uh, de trouwdag daar... was het steenkoud en het had hartgevoel. En het spiegel glad op straat. Hij moest er naar een rijtuig toe. En uh, nou goed, dat is een en weer. En mijn broer Charles was dan getuige... en die <laughs> verdween onmiddellijk onder de wagen. Gleed die weg... <laughs> Zo glad was het. Hè. Dat is me bijgebleven. En dat het verder een leuke dag was, ja. Ik denk dat ik een heleboel overslaan, wat ook leuk is. Toen u terugging naar Nederland, dat was eigenlijk omdat uw vader bankroet was, zeg maar. Ja. Wat is hij toen gaan doen? Voordat we naar Berlijn gingen, zat hij in de bioscoopwereld. Daar was die mede-eigenaar van de Witbioscoop. Dat is op de Damrak waar nou de de, de is. Als die dan nog is, de weet ik niet. En daar hebben we als kind vaak alle mogelijke cowboyfilms gezien. <laughs> Iedere ieder week weer opnieuw. En dat was dan voor niks. De Witte Bioscoop, dat was eigenlijk een bioscoop met nette films, goedgekeurde ja, films. Goedgekeurde films, dus geen flauwekul. En dat heeft hij lang volgehouden, ja. Tot hij daar met name de bellen ging. En toen is hij weer teruggekomen. Toen was het. inmiddels wel weer een beetje veranderd. Maar daar, heeft, ja, maar daar was hij dus niet meer als eigenaar, maar als medewerker, als zaalchef. Dan had hij dus een minimum inkomen met de Van Rooyens, dat was het stel die het toen verder hebben volgehouden. Hoor. Hoe lang, weet ik niet. Totdat het ook dat afliep, toen had hij dus niks meer. Toen is hij uh, dingetjes gaan maken van die huisjes die je kunt ophangen aan de muur als een... een als een, als een portret maar dan in reliëf. Dus echt een kinderkamer of een huisje of een paleisje, of, maar wat dus in, dat is ook ophangen. Dat verkocht hij ook wel hier en daar, maar dat kon hij ook niet van bestaan. Dus kreeg hij van mij. Ik kreeg als bij het begin van mijn baan 110 gulden per maand. Daarvan gaf ik aan thuis 50 gulden. Ik gaf 45, nee, 50 gulden aan een uh, pensioen. Daar was ik een maand vol onder de pannen. Met eten en slaap en alles. Ja, dat is toch mooi. En ik hield 5 gulden over voor een sigaretje. <laughs> ja. Hoe lang werd dat volgehouden? Drie jaar geloof ik. Ja. Want toen werd het dus daarna, nou binnen een jaar had ik dus iets meer weer, 200 gulden geloof ik. En dat liep dus, ieder jaar liep dat wat op tot het een redelijk bedrag was waarop je inderdaad kon trouwen. Ja. Maar daarmee viel het inkomen ook weg thuis natuurlijk. Toen u ging trouwen ging er geen geld meer naar Amsterdam. Uh, ja, ik denk wel dat ik bijgestaan heb. Ja. En dat Louis en Wim, die konden ook bijdragen langs mijn hand. Nee, Louis is in Berlijn gebleven, is daar getrouwd. En Wim is teruggekomen en is hier leraar geweest. En kon dus ook bijbetalen. Dus alles bij elkaar hebben we het kunnen rooien, zo lang het zat ongeveer, ja. In gesprek met mijn 100-jarige vader, Leon Povel. September, oktober 2012. Muziek, de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Interviews, samenstelling en montage, Winfried Povel. Ja, dat was dus deel 1 van het vierdelige interview met de 100-jarige Leon Povel. Uh, straks na 4 uur een mooi hoorspel van zijn hand. Maar nu, uh, mysterie van Emily. Jan Emaus heeft een tekst geschreven. Liz vindt hem hartstikke moeilijk. Dus ik, ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Uh, uh, bel mij op 0800-1121 als u denkt te weten over wie of wat dit gaat. Komt-ie. Britser dan Brits. We kunnen ons niet voorstellen dat zijn succes in een ander land zo had kunnen opbloeien. Waar bestond dat succes uit? In wezen was hij een kopieermachine met wortels... in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Een van de grootte van het beeld zonder geluid... werd een van zijn gewaardeerde fans. Dat snappen wij niet helemaal. Tenzij die grootheid het wel leuk vond... om min of, om min of meer geplagieerd te worden... op een ja, veel minder niveau dan het zijne. Er waren ooit ansichtkaarten met getekende... altijd wat te dikke vrouwen in een rood badpak op het strand. En onder die Schet stond dan iets lolligs. Een dikke zoen uit Scheveningen of zoiets. Ja, die kaarten doen ons denken aan hem. En ook aan een tijdsbeeld. Nou, 0800-1121. Als je denkt te weten. Ik zou het nu al kunnen weten, Liz. Dus, uh, maar Liz zegt, ja, misschien ben ik te jong hiervoor. Maar mijn luisteraars zijn allemaal gezegende leeftijd. Dus uh, bellen, 0800-1121. En wat draaien wij? Oh ja, uh, gewoon een heel kort stukje. Uh, van Gnarls Barkley... Yeah. zo moeilijk dan niemand belt. Mewer. Goed, nou, euh, dan ga ik door met het volgende fragment. Mm -hmm. Hij was de meester van de herhaling. We weten niet hoeveel afleveringen hij van zijn programma gemaakt heeft... Maar ze verschilden in niets van elkaar. En dat was het geheim van zijn succes. Iedereen wist wat er zou komen. Vandaar ook dat de Sesamstraat veel herhaalt. Haha, dat vinden kleuters fijn. Want eigenlijk, eindelijk staan ze zelf een beetje boven het gebodene. <hijen> in de jaren 70 werd een volwassen massa op hetzelfde recept getrakteerd. Met altijd dezelfde muziek ook. En met altijd dezelfde medespelers. En met altijd hetzelfde scenario. Hij heeft zelf nooit begrepen waarom het passé was. Dat kunnen wij wel begrijpen, omdat hij wereldwijd aansloeg. Een wereld vol kleuters wilde stout wezen. Ah, nou 0800-1121. Volgens mij weet iedereen het nu. Bellen. Hey, wat gaan we draaien? Oh ja, sorry. Oh ja, en uh, uh, Veelowski, uh, die was hier een keer. met het uh, speelde een productie voor het Volksoperahuis. Met uh, Laurens Jowensen, uh, Jets Stevens en nog een paar anderen. En uh, dit song is bijvoorbeeld een kort stukje. Mooi. Kees. Wenn du glaubst, Ei, ei, ei, loser. Ja! Yeah! Und jeden Abend auf dasselbe Ohr. Sagt, sagt der neugierig, munter, die Welt dreht um. Wenn du glaubst, die Sonne versteckt sich und das deprimiert. telefoon Jenny. Goedenacht Jenny. Goedenacht Adeline. Alles goed daar in Terneuzen? Ja, redelijk. Ook last van slakken? Nog niet meer. <laughs> nou, mijn radijsjes zijn, uh, je weet, slakken houden helemaal niet van radijsjes, maar ze moeten toch allemaal even proeven. Dus al mijn radijsjes is in kleine hapjes uitgenomen. En dan denk je Bleh. Dan moet je potjes met, met donker bier ingraven. Ja, ja dat weet ik. Uh, dan gaan ze zwemmen. Dan gaan ze zwemmen, ja, maar dan verzuipen ze. Zijn ja, ze je kan ook zout gooien of korrels. Ja, maar korrels dat vind ik dan nou weer niet echt... Uh... Nou, zijn biologisch. Biologische korrels? Ja, dan heb je gemoedsrust, hè, dat je zelfs biologisch hebt gekocht. Ja, <lacht> ja, ja, ja dat is ook zo. Nee. En het wat zijn... voor slakken heb je? Allemaal naaktslakken, van die bruine naaktslakken. Dan moet je gewoon zout gebruiken of bier. Mm. En hoe doe jij het in je tuintje? Nou, dat gaat goed. Ik een, uh, heb een potjes ingegraven. En daar heb ik donker bier in gezet. Maar sinds de, het weer weer goed is, heb ik geen slak gezien. Oh. Die zwaaien allemaal onder de stenen. Oh, nee ze lopen ook wel eens bij mij door het huis en bij Lies ook. En dan zie je zo'n glinsterend spoor ochtends. Ja, en dan moet je op slakken, ja? Ja. En de, de, de, voordat dus deze periode aanbrak, nou? ben ik echt op jacht gegaan en ik heb ze echt kapot getrapt, hoor. <laughs> ze zijn, zijn ongelooflijk kleverig, want als je ze oppakt om ze dan bij de buren in de tuin te gooien, <laughs> wat ik wel eens doe, <laughs> dan met je handen, je krijgt het er bijna niet af. Goed, we waren een spelletje aan het spelen, Jenny. Wie denk je dat het is? Maarten Tone. Uh, waarom denk je dat? Nou, de Britse of Engelse en een, een nieuw beeld van de jeugd, weet ik veel. Nou ja, nou het is helemaal fout. Dat, Dat maakt niet uit. Hé hey Jenny, uh, um, uh, ik ga je misschien binnenkort zien hè? Ja. Dat wordt leuk. Ja, ik ga, morgen, ik ga volgende, de komende week ga ik winkelen. Ja. Want ik moet natuurlijk wel netjes voor de dag komen. Ja, je moet wel netjes voor de dag komen. Dus is een... Uh... Het gaat naar de spijkerbroeksen. Oké. Okay. Okay. Goed, Jenny. Ik ga je afsluiten. Uh, Goeie week. dag. Dank jezelfde. Doeg. Doei. Arend Jan. Ben je er ja. nog? Ja, ik dacht dat het uh, een soort vroege vogels after midnight was. Het gesprekje was zo even. Ja, ja, sorry. <laughs> maar Jenny is wel speciale heb... dus, uh, de, ja, dat, een speciale luisteraarster. Dus daar maak ik een uitzondering ja, was, voor. Ik heb het wel vaker gehoord. Ja. Ja. Maar ik heb het inderdaad ook die slakken. Oh ja. Hm. Wat doe jij er tegen dan? Um, uh, eigenlijk niks. <laughs> Weggooien <laughs> of wat? Uh, wat was dat? Eierschalen. gebroken eierschalen. Oh. Ik weet niet of ze die opeten en dan op een, een martel dood sterven Dat, dat is ook weer heel naar. Ik, ja, ja. Ik had een vriendin die uh, die knipte ze door midden. Ja, dat lijkt me ook vreemd en, en, en, en dat vond ze dus op een gegeven moment wel fijn. Toen stopten ze ze in plastic uh, flessen. Zo'n hele fles vol proppen met die. <laughs> nou, het is ingewikkeld. nee uh, uh, Lieve Arendt-Jan, wie of wat denk je dat het is? Ja, ik heb de tweede aanwijzing niet gehoord. Want dan had ik oh. een redactie aan de lijn. Dus ik, uh, oh, wacht uh, uh. Uh, Ik zag die. Ik zag die. Ja, wacht even, wacht even. Je mag, je mag het niet zeggen... want ik denk dat ik, dat ik weet wie jij wil gaan zeggen... en daarom lees ik nu even het laatste fragment. Dus blijf even aan de lijn, hè? Luister mee. Ja. ja doe het bedje nog even. Ja, nee. Toen het voorbij was, was het voor hem ook voorbij. Hij leefde uiterst zuinig, ondanks de miljoenen op de bank. Hij reisde nog wat, maar eindigde heel sneu thuis... op de bank, met de televisie aan. En daar hebben ze hem gevonden kijkend doodgegaan, misschien wel naar een herhaling van zichzelf. De herhaling herhaalt, weer een bil om in te knijpen, weer een plots afgezakte broek en weer wegrollen, à la Chaplin met de snelle beentjes onder een kort en gezet lichaam met die eeuwige sax die jekke, die jekke, die jek speelde. Zeg het maar, Ernst jan Ja, kijk, het kan Tommy Cooper al niet meer zijn, want hij is in het harnas gestorven. Uh, Benny Hill, denk ik, dacht ik. Ja, natuurlijk, Benny Hill. Britser dan Brits. Ja, met een, en volgens mij is die jongens van Little Britain, die hebben zich daar ook een beetje op gebaseerd, maar dan wel wat intelligenter. Iets intelligenter, ja, want dit was ja. wel heel erg kleuterachtig, hè? Nou, kleuter, ja, het was een beetje klef, ook vet en ranzig. Ja. Ranzig, geloof ik, dat vond ik het woord. Ja, ja ranzig. Ik kreeg het beeld meteen te, te, bij de eerste tip met die kaart en ja. de groeten Ja. In die korte broek, ja. Ja, ja, ja, precies, precies. Nou, uh, uh, blijf van de lijnen, noteert Liz je gegevens en dan krijg je een klaar cadeautje toegestuurd. Oké. Okay. Oké? Okay? Hey, goeienacht nog verder. Dag. Dag. Dag. En wat gaan wij doen? Ook uh, had nog een heel kort liedje, dat gaan we gewoon toch even draaien. Dat is Away van Dusty's Tray. Uh. Stray was dat van zijn laatste album, album Family Album. Uh, Broekie van Jantje, dat is Loes Luca en haar moeder. Er was eens een haveloos ventje Die vroeg aan zijn moeder een broek Maar haar moeder verdiende geen centje En vader was weken zoek Ach, moedertje, geef mij geen standje. Er zit in mijn broekje een scheur. De jongens op school roepen Jantje. Jouw billen die zien we de deur. De moeder werd ziek van de zorgen. Lag stil en bedrukt in een hoek. Geen mens die haar centen borgen. En Jantje vroeg toch om zijn broek. Toen heeft ze haar ook uitgetrokken De enigste die ze bezat En ze maakte van stukken en brokken Een broek voor haar enigste schat Nou konden ze Jantje niet klagen Nou waren zijn willen niet bloot Maar voor hij zijn broekie kon dragen Ging moeder van narigheid dood. Ze stierf van het sjouwen en slaven. vervloekt en verwenst door haar man. Toen Jantje haar mee ging begraven. Toen had hij zijn broekje pas aan. Ja, we hebben nog tijd. Dus ik zou zeggen Moes Allison... I've been doing some thinking about the nature of the universe. I found out things are getting better, It's just people that are getting worse. Well, ain't that just like living, just like family strife? Ain't that just like living, whatever happened to real life? I've been sitting around thinking about ultimate knowledge and such smartest man in the whole round world really don't know that much Well, ain't that just like living, blaming on your wife Ain't that just like living, whatever happened to real life Doing some thinking about the future of the human race If people don't stop killing people It's gonna be a hopeless case Well, ain't that just like living Just like tall and strife Ain't that just like living Whatever happened to real life Whatever happened to real life Enciende la tarde, me da por cantar, mis tristezas y alegrías, paloma mía, hasta otro día será, lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír, dejo que pase nomás. No me abras el recuerdo me da por cantar Marden las voces queridas paloma loma hasta otro día será Dejo que pase lo más Oigo lo que haya que oír Dejo por ahí de pensar Cuando se anulan tus ojos me da por cantar, coplas tiernas que te digan, aloma mía, hasta otro día será.